met het Ook huisartsen sluiten die de aangifte tegen de tabaksindustrie steunen. Het Nederlands Huisartsengenootschap, de Landelijke Huisartsenvereniging... en ineens scharen zich achter de aangiften van advocaat Fiek. Volgens huisartsen is roken de belangrijkste verklaring... van vroegtijdige ziekte en sterfte in Nederland. Het was een goed jaar voor uitzendbureau Randstad. Het bedrijf profiteert van de economische groei... en haalt een omzet van ruim 23 miljard euro. De winst kwam uit op 631 miljoen, daarvan... Een groei van 7 Vooral in Italië, Frankrijk en Spanje is de vraag naar mensen groot. Wereldwijd er aan staat dagelijks 626.000 mensen aan het werk. Na een rechtsextremistische demonstratie in Duitse stad Dresden zijn zes neonazies aangevallen. Twee van hen zijn zo zwaar mishandeld dat ze naar het ziekenhuis moesten. De neonazies werden door 15 gemaskerde mannen aangevallen. Vermoedelijk zijn de daders ultralinkse activisten.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 Politieagenten van de eenheid Den Haag hebben drie jaar lang niet of nauwelijks ehbo training gevolgd. Dat meldt Omroep West. Het gaat onder meer om handelingen als reanimatie. De trainingen zouden zijn geschrapt na de politiereorganisatie. Volgens de eenheid Den Haag worden ook bij andere regionale politieeenheden nauwelijks trainingen meer gegeven. Het weer zonnig met in de loop van de dag vanuit het zuidwesten wat hoge bewolking blijft droog en het wordt ongeveer vijf graden. Ook morgen zonnig, met name in het oosten, in het westen wat meer wolken. Het wordt dan opnieuw zo'n vijf graden. Dit was het NOS Journals. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de N246 Beverwijk Westgrafdijk staat bij Spaandam 3 kilometer file, een kwartier vertraging. Op de N246 richting Beverwijk 5 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 And I spent the summer on you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 Samen je Officieel zitten we inmiddels in de herfst, ja, echt waar. Kijk eens naar buiten, heerlijk weer, hier zo het graadje of 18. Maar wel lekker zonnig. Ik ben benieuwd trouwens hoe het in België is bij Sean. Nou, dat krijgen we zo meteen nog wel even te horen. Jo, ja, van uh, lekkere zonnige singles, uh, beginnen nu drie.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 Momenteel een, een, een drietal dames op kop met een halve minuut voorsprong. En daaronder ook een Nederlandse. Er was even uh, kort voordat uh, het nieuws bezig was... was er een uh, valpartij waar ook een Nederlandse bij betrokken was. Ook dat een volgende voor u. Verder kijken we ook nog even naar uh, de derde dag van het Portugal Open. En dan hebben we het over golf. En de eerste twee dagen uh, heeft Joost Luiten uh, prima gepresteerd. Hij uh, stond na twee dagen met min tien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 Run, Gedachten kan je denken aan een leven in een wereld zonder jou. Want jij bent zo bijzonder. Verwijn in mijn gedachten. Kan niet denken aan een leven in een wereld zonder jou. Want jij bent zo bijzonder. Verwijn in mijn gedachten. Kan, kan niet denken. Er een uh, bijzonder plaats. Deze van uh, Gijspa Doel en zo bijzonder. CFM Race Radio.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 NL. Weet je wat? Die link die gaan we gewoon op de app zetten. Ah, en de, de ja. dan volgen wij de Beach Boys. Heel veel succes! She's giving me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 7000 kilometer had je daarover, ja, overigens. 7000 kilometer ja, zijn, niet te geloven zeg. Ze zijn drie weken onderweg. Ongelooflijk ja. En die auto moet het uh, volhouden, begrijp ik. Tuurlijk, want die moet nog gefeild worden daar. <laughs> ook <nog>. ja, okay. <laughs> nou, ik ben heel benieuwd hoe het gaat. Eigenlijk had ik er achteraan moeten draaien. Dat plaatje van uh, mijn autootje. Weet je, ja, hoor. dat wou ik dus niet ja. doen voor de jongens. Dat is zo sneuvel. Oh ja, dat is ook zo. Het is, sneu. Het is uh, vier overal vijf Daar komt hij weer aan. Weer, Monty.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 The simple touch can get set free We don't have to rush when you're alone lovely being I feel it coming I feel it coming I feel it coming I feel it coming I feel it coming I know what you feel I feel it coming I feel it coming Het blijft gewoon een uh, leuk lunetje des van de weekend en dagban door de coming. Ja, het is 11 uh, minuten over half vijf. Albert Jo zei het, uh, aan het begin van deze uitzending al. Zandvoort 1 die, uh, speelt vandaag uit. Helaas hebben we daar geen uh, einduitslag uh, van. Van uh, die wedstrijd. Wel van uh, Zandvoort 4. Want die uh, speelde vandaag tegen AFC 4. En uh, je raadt nooit hoeveel het is geworden. Dat ga je ons nu uitleggen. 4-1. 4-1. En de vierde goal, vierde, vierde, vierde doelpunt, werd gescoord door Rob Smits. Nou, dan is hij nu wel. Van hè? vier. Dan is, ja. hij, dan is hij wel erg moe. Ja, erg vier is hij. Goed, even uh, snel een updateje van uh, het wk wegrenners bij de dames in Bergen. Uh, met nog uh, een 35 kilometer te gaan, uh, is het uh, peloton uh, vrij, uh, vrij massaal weer bij elkaar gekomen.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 to smooth We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 Does the best he can hear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 Zo is het. En wat doen wij morgen? Uh, dan zitten we hier weer. Oké, okay. om uh, twee uur gaan we weer de lucht in. Zodat twee ja. uur de lucht in. Gaan we de lucht in. Nou, tot morgen en bedankt voor het luisteren. Dag. So, veel plezier vanavond. Oh, things oh things in ja, in oktoberfest. Doe doei. Tjus. Really tjus. You just you swear and curse. When Tjus. chewing on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 Like you'll see, give the audience a good Enjoy, it's your last chance La la la la la la Now that I've lost everything to you You say you want to start something new And it's breaking my heart, you'll leave